Wij beginnen de les 35 van Priets Chaim, pagina elf, de regel 24. Am shara ulamot, hem naassin, kidmut knafaim lahem, we hem а гана сахар кех эти горун акула 25 лемале гсуд уле галим азе азиву кай лион минах ицуним казе панискар ба маком ахер бкитве 26 Brisht. Anikra sittrei otijot. Amatkiel patach rabbi shimon. Mi malel gwrota shem ve Wam nam en echter 24 olamot de overige werelden. Hem naasten, zij worden gemaakt zoals de vleugels voor hem zoals hun vleugels, uh, zoals een half rond, en uh, hun gezicht kijkt naar boven. 25. Leg het soort om um te bedekken. Oulahalim let op en en om te ver, verhullen de hoge zivuk van de buitenstanders, dus van de klipoot, zoals dat, en hey, we zien wel een tekentje zo, na de komma zien we daar een tekentje, zo'n half rond, een beetje ovaal, zo net zoals twee, uh, half rond, zo'n, so. om op deze manier, uh, zijn de werelden, Opgemaakt. Kan je Scarborough zoals het genoemd werd, in een, op een andere plaats, bukje twee jaar? Dat vierde woord voor het einde van de regel, betekent bukje twee B betekent in, bukje twee jaar betekent uh, manuscripten. In de manuscripten van de zorg, van, van de parashat, van het hoofdstuk Brishit. 26, welke, welke manuscripten heet in Yot let op, de geheimen van de letters. Bij ook wij zullen dat leren, de geheimen van de letters in de zogers zelf. Hamad gil patach rabbi Shimon, hamad gil, eh, begint, het begin is zo, so, rabbi Shimon opende en openen een vers natuurlijk of die discussie, of een uitspraak uh, beter te zeggen. gvorot Hashem, wie zal uitspreken de gvorot van Hashem, de krachten van Hashem, enzovoort. zo na de punt. Wa achar schen asa zivug aelyon, 27. ahu, dus wat hij bedoelt, let op, let op welke wereld en de overige werelden. Hij bedoelt natuurlijk Bia, Briyat, ja? Dat zij om als het ware bedekken, deze eh, zivhoeken die gemaakt worden, bedekken de wereld, het bedekken, bedekken betekent uh, uh, dat die gezien worden dan, als je zegt bedekken en ver, ver, verhullen, betekent dat zij gezien worden als. Uitwendig het, het uitwendige het ten opzichte van Atsilud, die inwendige is. Ik altijd kijken in die verhoudingen. Boven, beneden is net zo als binnen en buiten. Wat innerlijk is, hoger. Wat uiterlijk is, lager. We acharschen 27a husheba Ano zrihin latet schefa lecholla o mot shel bija, walken ano hozrin pa maheret lechol Achten breya bat silut. Vazme me kabelha breya Mimenu mi sham kalul lemata lemala sorry. lemala We zijn Ashrei Ad. Tfila. 29 Le David. 26 na de punt. Wa na sa zivouk, ha'hu? En nadat deze grote, hoge zivug gemaakt wordt. Gemaakt werd. In de Atsilut, welke ze ook in de Atsilut gemaakt werd, aan ons regen dienen wij de overvloed geven aan alle werelden van de Bia, Bria, Icerane, Asia. En hoe, hoe doen wij dat, zal u ons vertellen, welke ene daarom. Anno, hozrin koste in paam, het gaan we nog een keer terugkeren. Gaan we, nee, gaan we nog een keer uh, samenvoegen bria bij de bij 28. azeloot. 82. Waarom heb je bria zee en dan ontvangt de bria ontvangt uh, overvloed van azeloot? Omdat hij dat, omdat de bria is daar boven, samengevoegd eraan. We zijn als samen in asherij en dat wordt gemaakt of bewerkstelligd. Van, vanaf de asherij, vanaf dit um, stukje gebed dat begint met asherij, gelukkig geprezen zijn enzovoort, onthoud dat woord ook, want dat is asherij. Ge, uh, ge, gelukkig zijn tot, vanaf dus dat stukje gebed Asherai, gelukkig zijn zij, tot het gebed van David, ook dat is een bepaald gebed, ge, Tfilale David. 29. Dat zijn geweldige, geweldige, mijn vrienden, dat zijn bijzondere, bijzondere uh, gebeden. En uh, bij Zatashem, ik hoop dat wij ze ook zullen leren. Dus naast um, uh, wat wij leren nieuw, zullen wij ook Leren deze gebeden. Het is niet alleen dat leren met, met lipjes lippe, lippen en vertalen dat, maar we zullen dat leren zij ook uitspreken. En de kracht wat daar is, is immens. Maar samen met wat wij leren hier, dan heeft het zin, anders zijn dat woorden woorden die kracht hebben, maar die komen niet in het hart van de mens uh, binnen, of die komen wel binnen, maar die hebben daar, het hart heeft geen plaats nog, om zij te, daar te plaatsen en dat is wat we leren we leren hier in, dat, in de pek we leren hier in Prietsgeïm om plaats te maken dat wij vervolgens ook die gebeden ook daarin kunnen ontvangen, en niet dat wij dat weet, gewoon uitspreken, gewoon van de, vanuit de lippen en naar buiten, en dat dit niet binnen ons hart, ons hart niet binnenkomt. Maar dat zullen we ook bij Sratashem gaan doen. Wanneer, het komt wel, is de eerste keer dat het bij mij opkomt, dat ik het zeg. Uh, dat weet dat ook zullen we do doen ook al die al die zegeningen stap voor stap zullen wij de tijd en plaats maken voor uh, voor de gebeden zelf met de vertaling, niet traditionele vertalingen, niet klassieke vertalingen, maar iets wat helpt Uh, 29. Want het is iets wonderlijks. Wat Hashem gegeven had. Aan het volk Israël. Wonderlijks. Iets wat. Uh, de reding geeft. In deze wereld. Er is geen andere reding. Dan deze. En dat zullen wij. Stap voor stap ook leren de gebeden zelf. En ieder zal leren dat zelf ontvangen voor zichzelf. Maar eerst, bij eerst gaan we verder tot het, het, zal wel het moment aanbreken dat we het ermee ook zullen gaan beginnen. 29 naar de punt. Va'achar anu kollin haitsira im habriya Habria is een beetje uit elkaar geschreven, dat doen de grafisch. pam acheret wa'az mekabelet shefa itsera min habriya Viz der nasa mint filá le David, ad uh, kave Ashem el kave el Ashem vyhulé, ein kadosh shem vyhulé, nekhendinda. Van de hele beduwing let op van studie is. Hier wat we leren, priët schaim, is niet alleen om te weten wat, wij, wat uh, de, de bedoeling is qua krachten, qua opstegen en afdalen vervolgens uh, van die, uh, door het zeggen van, deze, van die gebeden en door de twee delen van het gebed, door handelingen en. Door. Uh, het gebed spraak zelf. Maar de hele bedoeling is om dat toe te passen. Beiden aan elkaar te koppelen. Let op wat ik, wat ik dan zeg. Ook aan om te koppelen dat. Uiteindelijk is het... Uh, dit villa zelf is de kern van alles. Het gebed is de kern. De bedoeling is om in praktijk, in het praktijk te brengen wat wij doen. En natuurlijk kunnen we ook gebed uitspreken gewoon door krachten van binnen. De Hashem kent ons hart. En als wij man doen opsteken, dan natuurlijk weet je dat het man is, wat de man is en of het oprecht is. En, of het... en ook op deze manier kunnen we gewoon, um, het gebed, dat wordt gezien ook als gebed en wordt ook ontvangen. Maar laat staan dat het hoe geweldig de uitwerking zal zijn wanneer wij zullen leren ook het gebed uitspreken. Met de juiste kawanna. Maar dat komt wel later. Wagarka en vervolgens 29. Aan de kollektie de we de ietsera toe aan de bria, de toe, de tweede keer, andere keer, tweede keer. Was ik heb bij het scheffen de bria, let en dan ontvangt de ietsera ontvangt overvloed van de bria. We zijn na samen David. David. En dat wordt tot stand gebracht vanaf het gebed. Dat heet Tfilale David. Onthoud het ook. Tfilale David. Dat betekent het gebed voor David. Niet van David. Maar voor David. Tfilale David. Zo heet het. Tfilale David. Vanaf Tfilale David tot kaveh el HaShem, tot hoop op HaShem. Als gebiedende wees, kaveh el HaShem, kust je hoop op HaShem, vechule enzovoort. Eind kadoshka HaShem, en dan nog een ander verder gaat het, Eén kadooschka Hashem, er is geen heilige als Hashem, enzovoort. Dat zijn allemaal stukken van het gebed. Van het gebed. Dat zal iets geweldigs zijn wanneer wij dat zo aanraken, aanraken, het echt gebed zelf. Maar eerst moeten wij voorbereid zijn om het gebed aan te raken. En niet, omge om niet omgekeerd te doen zoals zij dat doen. Dat zij eerst leren dat gebed vanaf hun kindertijd, en dan gaan, doen ze dat zo, net als papegaaien, net als papegaaitjes. Zo ze hadden aangeleerd dat als kinderen van 7, 8, 9 jaar, zo blijven ze zo papegaaien de rest van hun leven. Wij gaan het andersom doen, wij leren eerst wat het is. Wat doen we? Wat doet het gebed? Wel, wat doet elke deel van het gebed? En dan zullen we het aanraken, pas daarna. Dan zullen we het aanraken, als uh, een onmetelijke uh, schat. Iets wat uh, dat werkelijk wonderen brengt met zich mee, binnen ieder van ons. 30 naar de punt. Waag anu kolin, Pamacheret, asiya ima yitsira, 31 dertig, mekabelet shefa asiya, We zijn El Hashem, Adalainu. Dat is wat ik had gezocht. En dat is wat ik heb gevonden. Dat de manier waarop the Hashem communiceert met de mens. De manier waarop Hashem wil dat de mens met hem communiceert. De yeah? weg naar Hashem. En terug, weg, de weg terug naar zichzelf. En steeds opbouwend, steeds deze geweldige relatie met de maker van de wereld. Die heeft ook meegemaakt. Mee, ik ben ook gemaakt door hem. Ik ben deel, de top, de top, het topstuk van zijn, eh, uh, Creatie. En zo moet je jezelf zien. Dan, dan zie je dat je nooit zal je meer, meer verlaten voelen. Dan heb je niet nodig om jezelf te verbinden met wij, wij, wij, wij, de kerk, wij, synagoge, wij, wij, wij. Ik. Alleen jij. Jij bent verbonden dan met Hashem door onverbrekelijk, ver, onverbrekelijk, verble, onverbrekelijk verband, via Jesu. Hij bent niemand nodig. Integendeel, dat je, om, om, uh, als je je verbindt met de kerk of met de synagoge of wat dan ook, dan verlies je jezelf. Ze hebben het niet begrepen. Ook de kerk, ook de, de, de, de kerkleiders, die, die de kerk hebben opgebouwd, ook zij hadden nog tekort geschoten, maar omdat de tijd was nog niet rijp. Duidelijk. Hoe kon Paulus met al zijn, of Petrus, met al hun uh, uh, nabijheid tot Yeshua, konden ze nog niet begrijpen, ook na... Het heengaan van Yeshua konden zij nog niet, eh, en laat staan alle overige, ook eh, kerkvaders later, ze konden niet ertoe komen dat, eh, aan het hoogste geheim van wat Yeshua had ons, eh, wat Yeshua mee, zich, mee zichzelf meebracht, om de mens te bevrijden van elke vorm van wij zijn. Aan de ene kant verbonden, de mens is verbonden met, hele, met alle wij, met alles wat wij zijn, want alles wat buiten mij is, is dat is de schepper, dan door, daarom ben ik ermee ook met anderen verbonden. Maar aan de andere kant, en hoofdzakelijk ben ik innerlijk verbonden met Hashem, als individu. Dat hebben zij nagelaten. Dat heeft de kerk uh, van de mens beroofd. De kerk en de synagoge hebben de mens beroofd... van hun zijn bestemming. In die zin zijn, werken zij tegen het plan van Hashem. Maar ook nodig, maar op, let op. Maar dan zeg je dat, wat is dat? Is allemaal fout? Ook dat zeg ik niet dat het fout was... Het was een, eh, nodig, blijkbaar, om eerst een wilde mens, een mens die alleen maar wilde ontvangen voor zichzelf, te brengen tot een zekere hoogte van zijn eh, toebehorigheid aan Hashem als groep, als groepsmens, groepsgeest. Maar daarna, als zij consequent zouden zijn geweest, of dan, zouden zij moet, dan zouden zij de mens moeten uh, loslaten. En daarentegen gaan ze de mens binden aan de kerk, aan de synagoge, aan allerlei tradities. En daarmee werkt de kerk en de synagoge in deze tijd averechts aan. Het plan van Arsène. In plaats van de mensen te helpen, de mensen te bevrijden, uh, leggen ze hem aan ketenen. En wat wij leren, zullen wij, gaan wij zeker met de elke dag, elke inspanning in het geestelijke worden wij bevrijd. Worden we één met Yeshua en via Hem met Hashem. Zonder kerk, zonder tussen organisaties en gebouwtjes en pilgrim-pilgrimtochten, tochten en allerlei beeldjes van Madonnas en van, van Kruisjes en allerlei andere materiële dingen die niets te maken hebben met Yeshua zelf en dat is wat ik gevonden heb, en dat is wat ik aan jullie geef, alleen wat uh, ik gevonden heb omdat ik hard wilde dat ik kon er niet zonder ik heb ik, Wilde wel. Uh, ik was op zoek naar de redding en niet naar religie, en niet naar tradities, en niet naar gezelligheid en klappen in handjes en zingen halleluja of samen uh, lekker drankje te drinken en, uh, en koekjes te eten en te dansen. Dat zullen we, dat is wat we leren. Dat jij doordrongen wordt door wat we leren. Maar eerst voordat we aanraken het gebed dat heilig is. Dat opgemaakt was door de grote vergadering. Daar zaten nog de profeten, de ware profeten, de laatste profeten zaten zij nog in dat, deze vergadering. Dus zij hadden nog directe verbondenheid met de hemel. Om dat aan te raken. En dat is... Dat is de ware sidur, waar we het over hebben. Dat zullen we pas aanraken wanneer wij onze kilim, zekere mate al klaar zullen hebben, om uh, het gebed daarin te gooien, te gieten en dat zou daar blijven. Uh, Bestendig zal zijn, het gebed, en niet uh, naar de klepoot zou gaan. Dertig, naar de punt. Lager kagen we kolololie, kololie, in en vervolgens doen wij nog een keer de wereld Asiya samenvoegen met de Yitzira 31 Waarom ik heb willen schrijven als de ietsira, en dan ontvangt uh, als de overvloed van de ietsira. We zijn alsamen kwe en is en dat komt tot stand vanaf, dus vanaf het, dat stukje vanaf het gebed, dat heet uh, kwe elasem ad alleen van mm, hoop. Op Hashem, of koester je hoop op Hashem, kijk uit naar Hashem, tot, en tot het gebed dat heet alleen. Aan ons is het, zullen we het leren: alleen o la donna kol enzovoort. Aan ons is het is om hulde te geven aan de Heer van alles, enzovoort. 31 naar de punt. Waar kerkach, baaleinu jordin, kol 32, alamot lemata. Kol, egaat, we egaat, bij me komo. Let op wat je ons nu vertelt. Dus, wij zijn nu over de het standgebed heen gegaan. Herinner je nog? Het standgebed heen, daarna die Aanvullende dingen die na het staandgebed gebeuren, wat we, dat, wat, dat is wat hij ons had verteld, waarbij al die werelden worden samengevoegd aan elkaar nog een keer en ontvangen dan de scheve, de overvloed van elkaar van boven naar beneden. Let er verder, verder op wat hij zegt ons. <coughs> <coughs> Waag en vervolgens, let op, wat je zegt ons. Want wij zijn naar boven gegaan, wij zijn naar boven gegaan, we hebben alles ontvangen daar, en alles bij elkaar, tot bij elkaar samengevoegd, maar dat is niet alles. De bedoeling is, dat wij terugkeren naar onszelf, naar onze eigen kilie. 31, naar de punt. We agharkagen vervolgens, behaleno, in aleno, wanneer we zeggen dat stuk, dat geweldig stuk van het gebed, dat heet aleno, aleno, shabeugat, ladon, akkoi, laten we hulde zeggen aan, en dan staat het, laten wij, wie zijn wij? Dat zijn alle kilim van de mens, die dan zeggen, Laten we hulde geven alle organen van de mens, die dan zeggen: laten wij hulde geven aan Hashem. Want dan het hele lichaam van de mens, al het innerlijk en uiterlijk, alles van de mens is doordrogen van het licht. En daarom zegt, zegt het, zegt uh, het, zeggen al die kilim van de mens: laten wij. Hulde geven aan Hashem, maar dat is voor latere uitleg. Waar gaan vervolgens in de Alleenhoek, wanneer wij zeggen Alleenhoek? Jordi en Kolla, lematen let op, dalen alle, werelden naar beneden af. Kolla gaat, wij gaat, bij me ieder, elke wereld daalt naar zijn eigen plaats. 32, naar de punt. Weet de, de ki bij mij achol, banu koch, rak, leyahdam lefisha le, -le 33, at fila. ka chozin, kol-a-olamot, bimekomam. Kijk, kijk, kijk wat is zegt ons. Wat, wat is de reden daarvan? Let op. Het is niet alleen wat ik jullie had gezegd dat wij moeten het naar beneden brengen naar onze eigen kili maar ook nog iets extra wat hij ons nu zegt. Waarom doen we dat? Waarom komen de werelden weer terug naar beneden? We damen daar waren de reden daarvan is. Zeer zeer aandachtig. Let op het belangrijk wat hij zegt. Ik ben ja want door de weeks, dus niet op Shabbat, door de weeks. We hebben alleen maar kracht om uh, samen te brengen, bij elkaar te brengen, zij die werelden bij elkaar te brengen, alleen maar, op het mo alleen maar uh, als momentopname, als, moment, als momentopname in de tijd van het gebed. T tijdens het gebed doen, kunnen we dat wel doen, we hebben geen andere kracht. Geen kracht om het vast te houden. Alleen tijdens het gebed kunnen wij dat doen. Wagen we het op. En vervolgens 33 Gozen in Kolomot aan keren alle werelden terug naar hun eigen plaats. Kijk wat de kracht van de mens is. We hebben door de week deze kracht niet om die vast, om ze hoog te houden. Na het gebed keer in de werelden terug, natuurlijk uh, verrijkt door de overvloed van de hogere, 33 naar de punt. Dat zullen we doen op de volgende